4 uur. Christian Bonnebakker met het nos Journaal. oud pvver Joram van Klaveren is moslim geworden. In zijn PVV-tijd was hij fel anti-islam, maar hij is radicaal van gedachten veranderd, zegt van Klaveren in een interview met NRC Handelsblad. Hij zat sinds 2010 vier jaar lang in de Tweede Kamer voor de PVV en scheidde zich daarna af. Van Klaveren is niet de eerste oud pvver die zich tot de islam bekeert. Eerder deed de Haagse oud pvver er Arnoud van Doorn dat. Lawines hebben in de Italiaanse Alpen zeker zeven levens geëist. De meeste slachtoffers vielen in het Aosta-dal bij de Zwitserse grens. Daar kwamen zes mensen om het leven. Ze komen onder meer uit Italië en Engeland. Daar wordt ook nog iemand vermist. In de provincie Bolzano, veel oostelijker, kwam een man van 18 om het leven door een lawine. Omdat er in de Italiaanse Alpen opnieuw veel sneeuw is gevallen, wordt er gewaarschuwd voor meer lawines. De autoriteiten waarschuwen dat zelfs een enkele skier een grote gevaarlijke lawine kan veroorzaken. Oude politiegegevens worden langer bewaard zodat ze kunnen worden gebruikt in cold case onderzoeken. Nu moeten de gegevens na maximaal vijf jaar worden vernietigd, maar dat is volgens minister Grapperhaus te snel. Hij gaat de wet aanpassen en staat nu al toe dat gegevens langer dan vijf jaar worden bewaard. De actie in Rotterdam, waarbij mensen twee weken lang wapens konden inleveren zonder strafrechtelijke gevolgen, heeft honderden wapens opgeleverd, meldt de politie. Daaronder zijn zeker 60 vuurwapens en ruim 650 kilo ammunitie. Verder werden tal van historische stukken ingeleverd, zoals een revolver uit het Wilde Westen en wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Het was de bedoeling dat alle wapens vernietigd zouden worden, maar nu ook musea-interesse hebben getoond, wordt onderzocht of een deel van de stukken kan worden overgedragen.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 In Noord-Holland begint de avondspits met een ongeluk op de A4. Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen. Zes kilometer file vanaf Hoofddorp. De vertraging is nu ongeveer een kwartier. Je kunt beter omrijden via de A44. Dit was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 We zijn binnen met U3 alweer van Zandvoort op zaterdag. En een lekkere plaats net na het nieuws weer van 4 uur. Randy Crawford was dat. En de street life. Inderdaad, het derde uur alweer, het Jan. En wat gaan we in U3 allemaal nog doen? Afwassen. Afwassen. <laughs> ja, ga afwassen. weg, wegwezen, man. Er zijn allemaal bordjes gebruikt, dus die moeten allemaal afwassen. Ja, wat heb je gedaan? Ja, ik, ik niks. Niks. <laughs> oh, Goed, moet wel even schoon. Ja, derde uur. Zandvoort op zaterdag. Nou, hij is inmiddels al aangeschoven en. Uh, met als thema natuurlijk de Week voor de Poëzie. Toen dachten we van, nou, laat ik mijn, mijn zendtijd om kwart voor vijf... bij het Gedicht van de Week uh, tijdens uh, in dit kader. Maar even afstaan aan, de, aan onze huisdichter, kan ik bijna zeggen. <laughs> hij is er al. Marco, Marco welkom. Welkom. We gaan uh, in aanloop van het Gedicht van de Week nog even praten... over je gedichtenbundel. Ontroerend goed. Juist. Ongelooflijk. Uh, hij is al klaar, hè? Uh, het uh, ruwe werk is klaar. Het ruwe werk is klaar. En nou moet de uitgever nog uh, zijn best doen. Komen we, komen we achter. Gaan we het over hebben. En maar in ieder geval de tijd, uh, zendtijd voor het gedicht van de week... is voor, gereserveerd voor Marco. Rond de klok van kwart voor vijf. We gaan naar de volgende plaat. Weer, gelijk weer schakelen met uh, Duintjesveld. Want daar is voor ons aanwezig Joop van Es. Voor de wedstrijd SV Zandvoort, DVVA. De, de tussenstand momenteel 0 tegen 2. Dus SV Zandvoort moet echt in de tweede helft aan de bak... En uh, u hoort zometeen uh, de stand van zaken van Joop van Ness live vanaf Duinkjesveld. Verder hebben we nog wat Pit Report nieuws. Uit, uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks het feit dat het, uh, dat het uh, er niet gereest wordt... Uh, gebeuren toch van allerlei dingen. En uh, we hebben mens, menen mensen uit die wereld commentaar te moeten leveren... op het beleid van de nieuwe Formule 1-directie. Daarover later meer tijdens Pit Report. Half vijf het dier van de week... Uh, die luistert naar de naam Lola, dus het nummer wat daarna komt. Ik heb een vermoeden, maar wie weet dat het een ander nummer wordt. Ik heb er geen idee. Ik ben in blijde verwachting <laughs> wat dat gaat worden. In ieder geval half uh, vijf het dier van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, en wil je meekijken in de studio? Dat kan heel eenvoudig. Gewoon even gaan naar wwwzfm zfm Zfmlive.rl, kijk je live mee in de studio darkness of your private room, you've been kicking at the scans of some you're huddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable end. hoorde hem nog een keer de zingen van Alita Adams en de Window of Hoop? Ja, we blijven hoop houden in de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Want volgens mij, Joop, heb jij goed nieuws voor ons? Ja, want ik wilde met de telefoon pakken om een doelpunt te melden en toen werd ik geweld. Kijk, nou, is geurde, maar ik ga ook het is geen blijde geld natuurlijk, maar goed, Sam. Maar goed, Tom van heeft de aansluiter gescoord. En terecht, soms was de eerste na nou, de spelende. 10 minuten van die tweede helft uh, echt te beteren en we uh, proberen van alles nog wat. Het was een vrije schop uh, genomen door Kasten uh, Vries, uh, die de van de keeper terug het veld in. En Salom Vertut, die was er heel snel bij om die bal achter de keeper te werken. En het staat dus 1-2 en Sants is weer in aanval op die 16 meter van DVVA. En die bal wordt nu weggewerkt door de keeper van DVVA. Sants brengt hem weer terug en krijgt hem weer terug in balbezit. Wordt nu via een, de linker verdediger, gaat die bal weer naar voren toe. En er wordt nu ja, het een beetje koppen, kopspel, koppelspel, hoe noem je dat. Uh, Na nou, het te zien moet die bal in ieder geval uh, over die zeilen werken. En uh, dus de bal is voor DVVA. Er moet gewisseld worden bij, even kijken. Oh ja, DVVA gaat wisselen. Uh, nummer 7, dat is dan uh, Edzo Kloosterboer. Die gaat eruit. En die wordt vervangen door de nummer 14. En dat is Job Arms. Dat wij waarvan achter dus. Maar nou, Sandwij heeft ook gewisseld. Ik kan alleen niet ontdekken wie die wissel is geweest. Want Sanen die stond opgegeven als wissel, als ballonspeler dus. En die uh, heeft gescoord. <coughs> dus die is in de rust gewisseld. Ik kan alleen niet ontdekken voor wie dat is uh, gebeurd. Voor de rest, ja. Uh, hoop erop, meer is het niet. Zandvoort uh, moet er keihard aan werken om in ieder geval gelijk te komen. En misschien ook nog een verlossende do doelpunt te maken. We hebben het één keer meegemaakt in Amsterdam-Noord bij DVVA. Waar Zandvoort 2-0 achter stond met de rust. En alsnog met 4-2 wist te winnen. Ja, misschien herhaalt de uh, geschiedenis weg. Want je weet het, Lieswa is repair. En uh, misschien is dat nu ook het geval. Voorlopig staat het 1-2 en Zandvoort is een bal. En we hopen snel weer een telefoon voor jou te krijgen, Joop. Dat er gescoord is door SV Sandvoort. Oké, okay, tot zo. En dit is Panic at the Disco. En dit van dit moment, hier is High Hopes. title. Vanavond tussen 7 en 9 hoor je de 40 piste plaats van Europa in de Euro Breakdown. En waarschijnlijk komt deze single High Hopes dan uh, ook uh, langs de single, inderdaad uh, High Hopes. We gaan weer uh, naar High uh, Joop. Want uh, Joop, je hebt een doelpunt uh, te melden. Ja, inderdaad. En het is 1-3 geworden. Nee, hè? Het is zo vaak bij Santwo dat ze gescoord hebben dat ze 1-2 minuten later die bal weer aan de andere kant erin ligt. Ook nu dus, ging er een fout in de verdediging aan het voorbij. <coughs> Aanvallig, die komt de achterlijn Zet zitten voor. Daan Kerkmans grabbelde naar de bal, kon hem niet pakken. Ja, en dan is er eentje erachter, dus heel simpel dan om dan de bal te scoren. Voorlopig is 1-3 en we spelen in de 63ste minuut, dus het wordt tijd. Oké, okay, nou, we hopen werk te doen dus voor SV Zandvoort. En laten we hopen dat we nog in ieder geval die twee doelpunten gaan scoren voor een gelijkspelletje. We horen het straks weer van Joop Fris, het vervolg van de wedstrijd van vandaag. Maar eerst Beyoncé. Bring the beat in. Ja. Helemaal niet vervelend, toch, Marco? Nee, nee, nee. La Van Tapio, de, de single van Beyoncé. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, op het zei net al. Ondanks dat het winterstop is voor de Formule 1... is er wel het een en ander te melden. Het rommelt zelfs een beetje binnen de wereld van de Formule 1. Want de promotors van 16 bestaande Grand Prix's in de Formule 1... maken zich zorgen, ernstig zorgen over de manier waarop de nieuwe eigenaar Liberty Media de koningsklasse van de autosport leidt. Ze zijn het er niet mee eens dat fans wellicht moeten gaan betalen om de races te kunnen zien op televisie... en ze missen ook duidelijkheid over de toekomstplannen. Nieuwe races moeten niet worden geïntroduceerd ten koste van bestaande evenementen... melden de leden van de Formula One Promoters Association in een verklaring. Iedereen is ontstemd, dus voorzitter Stuart Bringle van de Uvopa... We zijn toe, uh, toe, tot nu toe meegaand en rustig gebleven... maar we hebben grote zorgen over de toekomstige gezondheid van de sport... onder de mensen die nu de baas zijn. Van de vijf traditionele circuits lopen dit jaar het contract af... en Liberty Media is al driftig op zoek naar nieuwe circuits. Voor 2020 is een Nederlandse Grand Prix op de voorlopige kalender geplaatst. De voorkeur gaat uit naar Zandvoort dat hard op zoek is naar de benodigde miljoenen om een Grand Prix te mogen organiseren. Er is gebrek aan duidelijkheid over nieuwe initiatieven in de Formule 1... en de promotors worden op te weinig betrokken bij de uitwerking... stellen de 16 verbolgen leden van de FOPA. Voorzitter Pringle is de directeur van circuit Silverstone... waar de Gr Britse, Britse Grand Prix ge wordt gehouden. Het is een van de best bezochte races in de Formule 1... maar het contract loopt uh, na dit jaar af en er ligt nog geen nieuwe overeenkomst... De circuits Monza, Hockenheim, Catalonia en Mexico-stad... zitten in dezelfde situatie. Voor 2020 zijn naast Nederland ook races gepland in Vietnam en Miami. Miami krijgt zo'n beetje een gratis deal. Dat kan niet goed gaan, al de Springle. Als dit zo doorgaat, race de Formule 1 alleen nog op tweede-rangs circuits. Nou, dat, aan duidelijkheid niks te doen over. En daar noemt hij Zandvoort ook bij? Dat, dat... dat is geen aardige man. Nee, hij, nee, nee, nee, nee, nee, maar een duidelijke link naar Zandvoort. Me onder andere Zandvoort. Goed, de Formule 1 bolide van Mercedes... voor het komende seizoen ziet woensdag 13 februari het levenslicht. De Duitse renstal van wereldkampioen Lewis Hamilton... toont vermoedelijk op, uh, toont vermoedelijk op het Engelse circuit silverstone de W10... zoals de bolide zal heten. Het is de tiende auto die de Duitse co constructeur... speciaal voor de Koningsklasse heeft ontworpen. Mercedes heeft de afgelopen vijf jaar de wereldtitel veroverd in de Formule 1. Vier titels kwamen op naam van Hamilton... en één op die van Nico Rosberg... Het seizoen zoals gezegd begint uh, met vier testdagen op circuit de Catalunya in Spanje. De eerste is op 18 februari. Het wedstrijdseizoen begint op 17 maart met de grote prijs in Australië. En tot slot, Renstal Zauber reest komend seizoen in de Formule 1 onder de naam Alfa Romeo Racing. De Italiaanse autofabrikant was vorig jaar al een belangrijke sponsor van het Zwitserse team en krijgt komend seizoen een nog prominentere status eigendom en management van het team blijven ongewijzigd. Dus Alfa Romeo Racing ben er maar vast daar. Wauw. Tot zover. Dankjewel. Dat was de pit report. We gaan op naar het Dier van de Week en dat doen we met die animals. In this old part of the city where the sun to shine. People tell me there ain't no And Now my girl, you're so young and pretty Pretty. And one thing I know is true, yeah You'll be dead before your time is due Gaan houden van die Animals. Wordt platina bij CFM. Ja, de wie kan ik er de displays? Ja, voordat we naar het dier van de week toe gaan gaan we eerst even naar Joop wat? Joop, uh, hoe is het met SV Zandvoort daar op Duintjesveld? Nou, we hebben nog 17 minuten en er staat nog steeds 1, 3 En ik zie er niet gauw erg verandering in komen, om heel eerlijk te zijn. DVVA is een maatje groter dan Zandvoort. Het is heel raar. Het ik het, het, het werk gewoon niet bij Zandvoort. Het, uh, hij heeft ook uh, net nog een blessure gekomen van um, was het ook Dylan Kreuger, centrale verdediger, die kan je eigenlijk niet missen. Die werd uh, een beetje onderuit geschoffeld zo, en daar kon hij niet tegen. En dan gaat... Uh, Oké, okay, gelukkig, dan kan ik daar... Dan uh, krijg ik maar gelukkig die bal op oppakken. Maar goed, het uh, DVVA is gebruikte ru ruimte in het veld. En er zijn wel echt grote gaten. En denk ik denk dat precies die bal in te plaatsen... en het is net een, een mannetje die er dan bij kan komen. En ja, en Sanford heeft dat niet, Sanford speelt ook zakelijk door het binnen. En dat komt denk ik hoofdzakelijk zakelijk omdat uh, bijvoorbeeld... ...en, uh, en uh, butwater niet aanwezig is... ...en Jesse dan centraal staat... ...ja, dat, dat, dat zijn twee buitenspelers... ...die je moet je kunnen gebruiken... ...en name. ...en dat is er nu niet. Komt er natuurlijk alleen een balbezit? Uh, die mag heel veel. Nou, nah, uh, nee... Nah, ...dat doet de Daan. aan. gaat de mannetje passeren. ...ja, dat gaat hij zeker doen... ...dan gaat hij de achterlijn halen... ...dat weet hij in ieder geval... ...dat heeft hij wel... ...als hij staat bal bezit. en ...dan gaat hij ...een voet van de evv over de zijlijn ...bij de corner en uh, aan mag gaan gooien. Samper mag gaan gooien. Hij laat het over aan Danny uh, Kirchhoff. Kijk, wordt hij er Naar Dat Fries, de Vries. Gaat de man proberen? Nee, dat gaat hij niet. Hij uh, probeert het wel, maar komt hij niet langs. Terug naar Danny uh, Kirchhoff. Gielsen. De dus wil ze nu nog steeds naar Keirschok. Alles is tegen de zijlijn aan de linkerkant van het veld. Daar, daar is Kastine eindelijk, in het midden. En dan wordt er daar aangespeeld. Even kijken, wie is dat? Nummer 13, ehm, Berk Belenkamp, helemaal voor te vinden. <tie> het is dan zakelijk. komt een hoge bal van Zandvoort. Uh, Vries kan erbij komen, kan de koppen. En dat is eigenlijk, denk ik, een hensbal. Maar ik denk dat de dat hem niet gezien heeft kunnen hebben. Het is ook een geen echt hele duidelijke hensbal. Maar de wens is de vader van de gedachte, dat weet je. Koen Machielsen nog steeds. van in, in balbus met andere woorden. Moet wel helemaal terug. <coughs> en dat gebeurt dan ook. En daar is ze nu alweer naar kerkman in het zitten en dat moet niet, die bal moet er vooruit. Maar goed, voorlopig spelen we in de 77e minuut. Ja, het is 1-3 helaas. Je kan er niet anders van maken, waarop. Nee, helaas. Uh, maar we hebben nog een aantal minuten laten hopen op een uh, wonder eigenlijk. Toch, Joop? Ja. Yep. Zo is het nou straks weer van Jovenes het volg van de wedstrijd 1-3... staan we inderdaad achter tegen DVVA uit Amsterdam. Ja, bij deze reclame... of nee, bij dit liedje moet ik denken aan de reclame voor Gerard Ekdom. Zo leuk. Mocht je de reclamespot niet kennen voor Gerard Ekdoms Show op Radio 10... gaat als volgt, hij nodigt een meisje uit om nog even mee te gaan naar zijn kamer. Dan denkt dat meisje van, nou gaat het gebeuren. Nee, wat gaat hij doen? Al 12 inches laten zien aan het meisje. Waaronder deze van Phil Collins en Se Studio. We zijn toe aan het dier van de week, Albert-Jan. Ja, en ze stelt zichzelf even aan u voor. Hallo, ik ben Lola. Mensen vind ik echt geweldig. Soms ben ik iets te enthousiast in mijn begroetingen... en dan moet je me wel even afremmen. Ik bedoel het allemaal heel lief, hoor, maar ik ben lekker lomp. Oudere kinderen mogen best in mijn huis wonen. Wel wil ik graag eerst even met ze kennis maken. Luisteren kan ik heel goed. Of ik het doe, dat ligt aan mijn baas. Bij duidelijkheid ben ik de beste maatjes met hem. Zo kan ik netjes aan de riem lopen en doe ik alles voor wat lekkers. Heb, geen Heb ik geen regels, dan maak ik er een feestje van. Alleen thuisblijven moet geen probleem zijn... maar moet wel rustig worden opgebouwd... Een cursus of samen lekker met mijn baas aan de slag gaan... lijkt mij helemaal het einde. Wel krijg ik voeding voor mijn gewrichten... zodat ik wat soepeler loop. Ik heb namelijk lichte atrozen in mijn ellebogen... en heb hier soms wat last van. Als ik een beetje te gek gedaan heb... en dat doe ik niet echt vaak hoor... krijg ik een paar dagen pijnstillers... en dan loop ik daarna weer rustig als een jonge godin. Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden naar mij? U kunt gewoon mailen of bellen... en uh, mijn verzorgers vertellen alles over u... En waar verblijft Lola? Lola verblijft momenteel in het Dierenthuiskennemeland... Keesomstraat 5, tussen Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Lola verdient een thuis. Zo is het, ga voor Lola of andere leuke dieren naar het thuis. En hier is Lola, de Kinks. It is like Coca-Cola C-O-L-A -A, Cola She walked up to me And she asked me to dance I asked her her name En we gaan naar de Res, want Jab, je hebt een doelpunt voor ons. Ja, en het is een goede. Het is 2-3 geworden. Een stuiterbal van Salim Vettoet. Keihard werkende man overigens. een goede invalbeurt. Hij kwam bij Jesse de Haan uh, terecht en die haalde het de uit. 2-3 en zojuist dat Nijs kan zien eigenlijk de 3-3 op zijn voet. Maar met toch 3-4 voor het doel missen die en die ging vier voet van een verdediger, ging hij over de achterlijn. En we hebben nu een corner voor Zandvoort en die wordt genomen door... zat er iemand voor, kan dat heb niet In ieder geval voor Zandvoort gaat die komen. Hoog voor, Kaasjevlieg gaat erbij komen en er wordt doorgekopt, kom de Gielsen, naar Jesse de Haan. De Haan. Die brengt je dan terug in de, in de doelmond en daar wordt hij weggewerkt door deze verjaard. staat 2-3 en we hebben nog 6 uh, minuten te gaan. Nou, de verbinding uh, ja, lukt nog niet, uh, wou ik zeggen, ja, eindelijk hebben we verbinding met uh, Joop van Nist, want Joop, je hebt weer de doelpunt. Ja, uh, koud twee minuten nadat het voor de 2-3 de, uh, schoorde, was ineens uh, uh, Koen Gielsen aan de bal. En die scoort gewoon, Het zijn 3-3, en stond het gewoon ik de in, in de pan, en daar het de schot van de Nist daar net naast. Goed, we hebben nog drie minuten voor de 9-60 minuut. Oké, okay, nou, uh, mooi, uh, goed nieuws, 3-3 op dit moment uh, daar op uh, Duitsersveld. Zodra ik, na deze van Nick en Simon komen we weer terug bij Joven S. En dan zitten we echt aan het einde van de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. 3-3 op dit moment. Ja, we hadden hem niet meer verwacht. Maar gelukkig. En SV heeft nog een paar minuten. Dus gooi er nog maar een eentje Nee, trappen nog maar een eentje in. Zou ik zeggen. Maar eerst Nick en Simon. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan voor." vol.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 Simon Waider, pak maar mijn hand. Hoe gaat het daarop op Duitsersveld zweten, of niet? Het <tie> super op, echt maar. De klok staat op 90 minuten. En Salen vertort hard de 4-3 op zijn voeten. De bal schamte echt de lat. Ja, en dat had echt meer verdiend. Dat was een hele mooie bal. jonge jongen werkt keihard. Goed, uh, Kerkman, mag die bal uh, vrij nemen Op eigen helft, uiteraard. En dan komt die diepe bal. Die kan er weer weg bijna ver toet. Kastevries, de vries, die gaat naar de zijkant toe, gaat er maken. rust maken. En maakt bij schijnen en kan er niet voorbij. Komt Michielsen, wordt binnen naar binnen gespeeld. Komt de bal van Koop Michielsen in de benen, gaat die stier van Zandvoort uh, over de zijlijn. Uh, ja, Kastevries pakt die bal, maar via maar gooien. En dat is dan op een eigen helft een metertje of uh, tien vanaf de achterlijn. Ja, er wordt een meter of uh, vijf, zes gepikt, nog veel meer, nog meer. Vaak dat met dat dat voetbal, is, dat, het ongelofelijk. dat is ongelooflijk. Voorlopig werd het los. Ga, dan gaat die bal nu via de nummer 2 van DVVA over de zijlijn. De Sanford mag gaan gooien. Sandvoort doet dat een metertje of drie, vier vanaf een eigen middellijn. En dan gaat die bal komen naar... Het Nee, die kan er niet bij komen. Het wordt ook door over de zijlijn gekopt door de centrale verdediger van DVVA. De nu. En dat, ja, oeh, bijna vertoet weer. Jongen werkt hard. Hij uh. doet het geweldig. Uh, ik moet even kijken, want er is een wissel geweest bij Zandvoort. Ik moet even kijken wie dat is. Ja, Nauwval na, Belaini. Ik heb hem nog nooit van gehoord, maar hij speelt in ieder geval voor Zandvoort. Het is de nummer 11. En die is in de plaats gekomen voor, je um, um, was dat ook alweer? Nou, dat is ook een even niet belangrijk op dit moment. Maar in ieder geval, Zandvoort uh, de bal, Kastien. Gaat over de zijlijn. DVVA maar gooien. Op de helft van het veld. Wordt overgelaten door een ander. En wat de ja, scheidsrechter die zegt terug. En inderdaad, dat gebeurt in de al. Dat gebeurt zo vaak. toet bijna. En dan komt die bal hoog over de hele, over de hele heet, Naar de rechter eh, van DVVA. Bellini staat erbij En Michielsen staat erbij. En wel over de achterlijn. En ze pornen voor DVVA corner verzand precies van de linkerkant van het veld. En ja, De tijd staat op 90 minuten en er is een paar keer gewisseld dus er zal wel een paar minuten erbij geteld moeten worden. Echte besturen zijn niet geweest. Bestuurbehandeling eentje. Dat was dan van, uh, van uh, Dylan Kreuger. Ja, en Die heeft een minuut of anderhalf, twee geduurd. En dan gaat die bal komen. Ook voor de doelmond. Die kan erbij komen. Daan Kerkman kan hem wegboksen. Maar in de voeten van een DVA speler. Die gaat eruit halen en gaat vier voet verzand worden. En dat is heel simpel te pakken voor uh, Kerkman. En is dit een signaal? Dit is het eindsignaal. Zandvoort heeft uh, voor de poorten van de hel een, een, een gelijkspel één punt binnengehaald. Heeft <coughs> 1-3 achtergestaan. Moest keihard werken om alsnog terug te komen. Dat gebeurde door vellen in en een go goede inzet. Maar ja, het is niet anders. Uh, Dan komt John Lemmers er doorheen. Drullen. Uh, in ieder geval 3-3 hier in Zandvoort. Ja, Of het goede zaak is, dat weet ik niet. Ik heb de andere uitslagen nog niet gehoord. Uh, maar Zandvoort zal in ieder geval niet weer aan lijnen gaan in die tweede helft. In, die tweede, in, de, in de tweede periode moet ik zeggen. Goed, volgende week is er weer een uitwedstrijd en dan ben ik niet voor de radio. Over twee weken verwacht ik wel bij het zijn rock. Ik hey, dankjewel Joop in ieder geval toch nog een uh, gelijkspel daar op Duitsersveld en daar zijn we toch wel uh, blij mee. Zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. Maar eerst nog even deze van uh, Treintje Oosterhuis. Hier is Vlieg met mij mee. Vlieg met me mee. Je hebt hem nog, uh, nog te goed, hè? Gewoon, het uh, gedicht van de dag. Vandaag een uh, heel uh, speciaal gedicht. albert Nee, jij mag het zeggen. Ja, zeg het maar. de cirkels. Tijd is de meting van verval. Tijdens een wandeling dacht ik aan deze stelling... die ik helaas niet zelf had verzonnen. Misschien ooit gelezen. Wellicht was het een kennis die me dit had verteld. De mens, de plek en het gesprek inmiddels vergeten. Behalve het tragisch verlies en diepe liefde... die felle nachtelijke brandstapels in een geheugen achterlaten... blijft zo weinig. Net als u kijk ik wel eens naar drijvende watervogels. Meeuwen, zwanen, koeten, futen. Het is hartje winter. Mijn adem wordt wazen. Wat sneeuw op gras en bomen...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 Dank je wel, Marco, voor het uh, gedicht van de dag. Graag gedaan. Albert Jan? Ik ben tot tranen toe beroerd. Zo is het. In de week ja. van de poëzie. Ja, je wilt het nog heel even hebben over uh, ontroerend goed. Ontroerend goed. Ja, uh, jouw gedichtenbundel. Ja, het, uh, het, ik heb alle gedichten en uh, stukken proëzie. Uh, dit was een stukje proëzie. Een mainvorm tussen proza en poëzie. Uh, helemaal zelf verzonnen. <laughs> en uh, ik heb uh, de ruwe versie inmiddels klaar. Dus uh, dat wordt uh, naar de uitgeverij stappen. Nou, hou ons op de hoogte in de Doe week ik. van de poëzie. Hartelijk ja. dank dat je speciaal... Ik weet dat je druk aan het schrijven bent... aan je kom... volgende roman alweer. Ja. Ja. Fijn dat je nog ja. even tijd hebt gevonden... om bij ons langs te komen in de week van de poëzie. Is... Daarvoor hartelijk dank. Is graag gedaan. Tot de volgende keer. <laughs> ja, en ons zit het er uh, weer op... Ja, het, is zondag, het is weer beurt. Volgende week zondag, open dag van 10 ja, tot 6. Ja. En van 2 tot 4 zijn wij live te bewonderen in de studio. U bent van harte welkom om te komen kijken. Neem je fototoestel mee. Te laten we informeren over vrijwilligerswerk bij ZFM. Want we kunnen een heleboel vrijwilligers gebruiken. U bent van harte welkom. De catering wordt verzorgd door het Wapen van Zandvoort. Vanaf 10 uur s morgens tot s avonds 6 uur. En wij zitten er in ieder geval aangestaande zaterdag van 2 tot 5, regulier, Zandvoort op zaterdag. En we zijn extra op de open dag van 2 tot 4 ook te zien en te bewonderen in de studio. Vandaag is Fred niet live, maar 2 uur non-stop. En daarna de euro breakdown tussen 7 en 9 met Mike Bulet. Die is wel live. En wij zijn er volgende week zaterdag weer. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag! Doei. doei. Some things in life are They can really make you made. Other things just make you swear and curse.